That's all we need Het was ook nog een keer een, uh, ja, een vraag in de quiz Connection. zaterdagavond bij BNN Vara. Uh, Yellow Submarine van de Beatles. Dat aan het begin van het tweede gedeelte van de show. Je bent van harte welkom om een gezelschap te houden tot 12 uur. Want ik heb natuurlijk niet voor niks al die lekkere muziek voor je meegenomen het komende uur. En een aardige reportage van Jeroen van Gent. Komt er allemaal aan, dus. Stay tuned bij Go. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go, hey. Dus blijf lekker bij me, zoals ik al zei, en geniet mee van de ouderwetse deuden die maar niet willen opstarten, want die hebben vermoeidheidsverschijnselen, maar daar komen ze toch. La Bionda, one for you, one for me. Kom je net bij GoFM? Goedemorgen, wees welkom. Het zag al wel zo vrolijk uit bij het Eurovisie Songfestival. Deze liedje van Bobby Socks. Let it swing. En daarom hoor je het hier in de zondagmorgen van GoFM. Straks een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op ondanks de regen en de wind en zo. Zal ik maar zeggen. En hij vroeg aan u, jeuken uw groene vingers. Want dat is natuurlijk hartstikke hip En happening. Groen zijn dus. Verder hoorde je het trouwens hier in de show La Bionda. En one for me. and one for you. She's a hunt. In een oven dat varkens slimme dieren zijn, bij de computer aangeschoven. Scoren zijn niet te geloven, veel hoger nog dan een dolfijn. In zure zult valt goed te meten hoe hoog ik u van het varken was. Denk daar eens aan onder het eten, en voor het bot wordt weggesmeten. Het was een hoogbegaafd karkas. Varkensvlees, geef mij maar varkensvlees. Een fijne schouder, carbonade. Dit nog nimmer, iemand schade. Varkensvlees, niet te versmalen. Vervolgd door pesten veganisten. En weggehonderd cabaret. Door fundamentalisten, oh als de mensen toch eens wisten hoe het dat voelt als cotelet. Hooggeplaatste oh, varkenskoppen, Ik kondigen de quota af. Heel de branche gaat naar de knoppen voor de zeur die te verkroppen en de bier trekt zich maar af. Varkensvlees. Geef mij maar varkensvlees, een fijne schouderkarbonale. Deed nog nimmer iemand schade. Varkensvlees niet te verspelen. Als de vrede varkens eten, zeg ik er maar in dat dit liedje werd gesponsord. Door de varkenshouderij, varkenshouderij, varkensvlees. Geef mij maar varkensvlees, een fijne schouder carbonade, dit nee, toch... nog. In de tijd dat eigenlijk we steeds meer vegetarisch eten. Toch maar iets moois. Van de amazing stroopwafels. varkensvlees, Ja, en als je dan hoort dat het heel intelligent is, het dier. Dan wordt het toch wel een beetje lastig. Het is even niet anders. Je hoort de mooiste muziek hier bij GoFab. Dus blijf bij me. Blijf bij ons. En luister mee naar Miss Montreal. De wereld is zo anders. Nu jij hier bent verdwenen.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 so beso, ooh, that kiss Esso, beso, ooh, your kiss It's got something, don't know what But whatever it's got, it's got a lot ah. I'm only samba, close like this Ay, ay, caramba, ooh, I need that kiss Hold me closer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 Kiss me mucho. I love your kiss. Kiss me mucho. And we'll soon we'll dance and I will love forever more. Poetra. We'll mm -hmm. It's so best so in een stereo-uitvoering. Dat is ook heel bijzonder, want die dingen waren vroeger allemaal in mono. En ze maken stereo en dan krijg je van die gekke effecten. Misschien hoor je dat wel. Maar ja, misschien ook niet. Want op de radio hoor je het natuurlijk niet zo. Maar hier op onze koptelefoon gaat het nogal keer hoor. Miss Montreal hoor je ervoor, trouwens, met uh, Als je alles weet. Ja, dan kun je met een kwartje de wereld rond. Now, I'll be there too De muziek komt altijd uit de James Bond films. Hè? Dat weet je ook wel. Hè? Tenminste, als je het een beetje volgt. Het zijn echt hele aparte deunen. Waaronder deze van Gladys Knight. Night. En ze deed het zonder de pips. License to kill. Ja, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Ik, ik kondigde er straks de verkeerde aan helaas. Ik het even niet goed op het blaadje gelezen. Niet goed gekeken. Heb ik dat op zo'n zondagmorgen als deze. Want we hebben klaarstaan is een hele mooie. Wanneer had u het voor het laatst ontzettend naar uw zin? Ja, hij vroeg het u op straat en dit zijn uw antwoorden. Mag ik kort wat vragen voor de radio? Een minuutje. U loopt te fluiten en de vraag is: wanneer heeft u het ontzettend naar uw zin? Ja, als, het, als ik het goed heb eigenlijk gewoon. Ja, elke dag wel eigenlijk. U, u gaat met een pakje afgeven voor verzending. U loopt fluitend, dus heeft het eigenlijk wel naar de zin? Ja. Denk ik dan. Ja. Maar ja. Zeg, zijn die van de dingen die, die er uitspringen? Dan zeg je van, oh, dan heb ik het wel heel erg naar mijn zin. Nou, ik had net toevallig een leuk nummer op de, de staan, dus dan heb ik het naar mijn zin. Oh. Ik heb het eigenlijk altijd wel naar mijn zin. Ik had het uh, uh, gisteren ontzettend naar mijn zin. Gistermiddag. Ja. Toen wij uh, lekker met ons fietjes thuis waren, mijn man en mijn kinderen. Toen de kachel knapperde, toen we lekker een potje thee uh, op het theepotje of op het stoofje hadden staan. Toen had ik het verschrikkelijk naar mijn zin. Mooi. Ik dacht, wat een rijkdom. Nee, we zijn ja. gezond, we hebben elkaar, we houden van elkaar. We zijn gelukkig. Zo'n moment bedoel ik. Ja, nou dat. Ja, gisteren nog. Was er open haard. We hebben een open haard, ja, een knapperend vuur. Ja, ja, niet goed voor de stikstof, maar wel heel nee, gezellig. Ja, ja, ja, zeker, ja, zeker, zeker. Ja. Nou, en ja, uh, uh, moeten dat soort momenten vaak voorkomen, of is het juist ook voorbereid voor het weekend bijvoorbeeld dan? Nee. Even doorvragen. Nee, nog. nee. Weet je, ik vind dat je elke dag gewoon je momenten kunt pakken. Uh, weet je, die kachel die hebben we elke dag aan. Uh, maar het zit hem niet zozeer in de kachel, het zit hem meer om de mensen met wie je er omheen zit. Ja. Ik uh, ben gepensioneerd en uh, mijn vrouw doet het niet moeilijk. Dus ik, dus ik kan ook uh, veel gewoon dingen zelf doen. En wat doet u dan al wel zelf? Nou, uh, in het weekend zaterdags dan, uh, probeer ik iedere zaterdag een wandeltocht te lopen. En als de georganiseerde tochten niet in de buurt zijn dan loop ik een eigen tocht. En dan is het 25 of 30 kilometer. En u bent best wel op leeftijd. Ik ga niet vragen hoe wat, maar dat is best wel een nou, prestatie wat? toch. Nog anderhalve maand ben ik 81. Ja, Oh jee, nou dat had ik dus al helemaal niet gedacht. En dan loopt u 25, 30 kilometer. Ja. ja, ja. Kijk. Ik heb uh, zaterdag nog gelopen in de Hoekselaart. Uh, dat was uh, 25. Ja, en dat is georganiseerd. Dat is lekker makkelijk, want dan hoef je alleen maar te lezen links of rechts af te gaan. En anders moet je gewoon van tevoren zelf even met de platte grond... Uh. daar blijft u vitaal bij, denk ik zo. Ja, lekker. ik voel me er nog steeds uh, lekker bij, ja. ja. vanmiddag. Vanmiddag? Ja. Deze dag? Ja. We, met collega's hebben we in de Wereldwinkel boeketjes uh, uh, gemaakt voor een, uh, voor een klant. Uh, dat is heel gezellig. Ja. ja. Vandaag? Nee, het was een gezellige middag zo met, uh, onder elkaar met mijn collega's. Waarom dus, uh... was het verder zo leuk? Gezellig onder elkaar, collega's zegt u? Ja, maar het is altijd gezellig met collega's. Ja. ja. ja. En je hebt aanspraak, dus uh, dat is ook heel belangrijk. Ja, ja. oké. Okay. Nou, ik heb prima naar mijn zin gehad op mijn werk. Op uw werk? Ja. Kijk, dat, is dat dan elke dag? Uh, nee, dat is twee keer in de week mijn werk, maar ik heb het wel elke dag naar mijn zin hoor. Het is altijd leuk op het werk? Ja. Ja. Ja. Hoe, mag ik vragen wat voor werk het is dan? Wat, uh... Ja, ik zit in het onderwijs. In het onderwijs? Oh dat, uh... ja, ik word er blij van. Dus. Ja, het hoeft niet speciaal een feest te zijn, zoals met de feestdagen. Uh, die zijn er natuurlijk ook speciaal voor de donkere dagen, die feestdagen. Dat is wel duidelijk. Sinterklaas, kerst en zo... Uh... Ja, uh, moet het altijd mooi weer zijn om het naar zin te hebben? Moet het een feest zijn? Of heeft u andere zaken die u uh, uh, ja, uh, in bekoring kunnen brengen? Een lekker kopje thee met een boek, zoiets. Wanneer houdt u het voor het laatst ontzettend naar uw zin? <laughs> ja. Oh, nou ja. dat is een uh, leuke vraag. Ja. Um, ik denk vorige week op mijn werk. Ah, ja, oké. Okay. Ja. Waar ging dat over? Daar, waar ging dat over? Ben ik ben toch wel benieuwd. Ja, nou ja, ik werk met kinderen en uh, die hebben gewoon uh, soms heel veel humor. En daar kun je dan uh, best uh, heel gezellig om lachen. Vandaar. Oh, oké. Oké, dus dat is uh, ja, iets van lesgeven of zo? Of een school? Of... Ja, ja, zoiets, ja. ja. Oké. Okay. Nou, dat komt vaker terug dan. U doet, doet, doet, doet u waarschijnlijk vaker. Ja, ja, ja. Bij lerares, dus uh, vandaar. Okay. Dus dat geeft altijd wel een leuke prikkel. Ja, zeker weten. In, in die donkere dagen. Ja. Nou, ik heb dit jaar uh, voor het eerst een kleindochter gekregen, 1 augustus. Dus toen had ik het wel naar mijn zin. Toen was ik ontzettend blij van mijn dochter. Dus, uh, dat is wel een hele ja, mooie. Hele mooie. De, onze eerste kleindochter. Ja. Dat is dus, toch wel mooi. Dat was voor mij wel heel belangrijk. Ja. Dat is kort geleden. Ja. Ja, ja, en dan lijkend dat ze op je dochter lijkt. En, uh, ja. Ja, ja. Nu al te zien? Beetje wel, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ze heeft een beetje het pittige karakter van de vader. Dus, uh, oh. ja, ja. Wanneer ik het verlaatst zitten naar mijn zin. Ja, toen ik vakantie het... had. Doen die vakantie? Ja. Ja, dat is misschien een vette knipoog naar het weer. Het was misschien beter weer toen. Dat klopt, dat is zeker waar. Waar, waar bent u geweest? Uh, nou, in België. Eigenlijk niet zo ver van huis. Oh, uh, oké. Okay. een weekje naar België geweest. Geen warm land? Nee, dat niet. Maar het was warm zat. Dus wat dat betreft geen probleem. En waarom was het leuk? Uh, nou, ik was samen met mijn zoon. Want uh, mijn vrouw was er niet. Die was uh, door familieomstandigheden niet thuis. En uh, dat ging hartstikke goed. vader moment. prima Lekker, vader zo'n moment Ja, absoluut. Ja, ik ben net naar de gym geweest, dat vond ik wel heel leuk. Naar de gym? Ja. Yeah. En wat is dat voor gym? Bewegen voor ouderen. Ja, dat was leuk. Dat uh, doe ik regelmatig, regelmatig? iedere week. Want ja. ja. anders word je zo stram, hè? Oké. Okay. <laughs> dus je moet echt een beetje in beweging zien te blijven. U, u ook nog eentje misschien? Ja, ik heb het altijd aan mijn zin. Altijd naar uw zin? Ja. ja. Maandagavond zingen, dinsdagavond zingen, zaterdagmorgen opzingen. Heerlijk. Oh, een koor of zo? Ja, een koor. En zoveel keer per week, nee, ja. toch? Ja, ja zingen is lekker, hè? heerlijk. Ja, ik doe het ook wel eens. Ik, ik, ik, ik, moet, ik ja, mag de, de, de, de had Moeten ze niet <hijf> weten, maar. Uh. Wat zingt ja. u zo al? Nou, ik ben zelf tenor. Dus uh, ja, we zingen uh, hoofdzakelijk eigenlijk wel geestelijke liederen. Oké. Okay. En uh, bij dat koor dan waar ik zit op uh, zaterdagochtend, dat is dan Engelse kerkmuziek. Oh, dat is heel specifiek? Ja, dat is heel specifieke muziek. Anglikaans. Ja. Ja, toen ik in het buitenland zat. In het buitenland? Ja, in het buitenland. In Amerika. Ja. En wanneer was dat? Uh, het was vorig jaar uh, een hele wereldreis gemaakt. Hè. Naar Amerika, naar San Francisco, naar Tennessee, naar New York. Wauw. Weet je, dus uh, ja, een hele tour gemaakt. Dus ja, dus, dat was wel... Uh, was top. Goede herinneringen. Ja, hele goede herinneringen. Veel gevlogen. Hè? Heerlijk. Ja, een heerlijk. Ja, vliegen is heerlijk. Weet toch, ja. als je al die mensen ziet bij het vliegveld en koffers. En dan voel je echt dat je op reis bent. Hè? Dat je op reis gaat. Was je voor het eerst daar? Nee, nee, nee. Ik ben al wel een paar keer geweest met een Suriname. Weet je, maar echt. Amerika. Ik heb toen echt door een tour, een tour gemaakt door Amerika. Maar pas top voor de herhaling in Volborg? Ja, zeker wat. U, u moet echt moeilijk aan terug. Ik zie het aan nu ook. <laughs> ja, was dat top. Je gaat vast nog wel een keer. Ja, ja, ja, zeker. Aruba ook geweest daar ook. Dus, uh, via Amerika dan naar Aruba. Dus carnaval daar gevierd. Dus het was top. Mooi weer. Ja, heerlijk. Ja, als het nou zo'n weer is, denkt u daar dan terug? Ja, ja. Ik. <laughs> Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. This is not the end. ...een hoogtepunt van 19... ...nee, nee, 19... ...2023... En huh. uh, Lorraine natuurlijk Winnerres weer van het Eurovisie Songfestival Met Tattoo En dan voor Van Gellis en Conquest of Paradise Wat schiet de tijd op jongens Ongelooflijk, het loopt al tegen 12 uur En uh, ik heb nog zoveel prachtige muziek voor Och, ik heb weer veel te veel meegenomen naar de studio Om uh, je te laten horen Maar goed, wat in het vat zit Dat verzuurt niet hè? Een mooie hier van Norman Greenbaum Uit de jaren 70 Spirit in the Sky Speciaal voor zondag Er wordt hierover gesproken in de studio van... is dit wel gepast, het nummer? Want het is natuurlijk militair-achtig de Star Sisters. Maar ja, het blijft een mooie hit. En ja, er is altijd wel wat ergens op de wereld aan de hand. Dus vandaar, hooray voor Hollywood. Hier natuurlijk bij GoFM en Norman Greenbaum... met Spirits in the Sky. Tijd voor het laatste nummer alweer in de show. Ja, Maroon 5, Daylight. Here I am waiting.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 Dat was het weer voor vandaag. Deze aflevering van de Zondagmorgen van GoFam. Wat is het snel gegaan. hè? Ja, het is even niet anders. Volgende week is er weer in de Zondagmorgen van GoFam. En dan hoop ik ook weer van de partij te zijn. En uh, ja, dan heb ik weer mooie muziek voor je. En natuurlijk interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je nog een hele mooie dag bij GoFem. Blijf lekker luisteren. En check onze website. www.go-rtv.nl Voor het laatste regionale nieuws. En de ontzettend leuke agenda. Want daar vind je ook van alles over wat er in de regio gebeurt. Dus fijne dag. En wat mij betreft tot volgende week zondag. Om een uur of tien hier bij Go.